2 uur, Mark Visser met het NOS Journal.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 Minister Blok moet een onafhankelijk onderzoek laten doen... naar de feitelijke blootstelling van mensen van giftige stoffen... die bij pur-isolatie vrijkomen, zegt het meldpunt Pur-slachtoffers... in een reactie op het pas verschenen TNO-rapport over Pur. Het rapport beantwoordt volgens het meldpunt niet de vraag hoe het kan dat 500 mensen dezelfde klachten hebben gekregen na pur-isolatie. TNO zou niet hebben gekeken naar de lichamelijke klachten en naar de omstandigheden waarin de pur is opgespoten. Uit een enquête van het meldpunt honden enkele tientallen slachtoffers blijkt dat binnen een week na de isolatiewerkzaamheden bijna 40% procent van de klagers gezondheidsproblemen kreeg. dan de, de helft heeft problemen met de luchtwegen, slijmvliezen en de huid.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 En welkom bij Dit is de Nacht van dinsdag 3 september. Mijn naam is Miranda van Holland en samen met u hoop ik vannacht te spreken over eten uit de natuur. Kun je zomaar alles eten wat je vindt in het bos? En hoe leef je als holbewoner in een grote stad? En waarom mag je niet zomaar alles plukken en meenemen naar huis? Dat later, maar in dit eerste uur gaan we spreken over banen, droombanen. Twee uur geleden was de laatste mogelijkheid om voetballers te kopen. De transfermarkt is nu officieel dicht. Dat betekent dat spelers een half jaar bij dezelfde club moeten blijven. Vandaag is dus de transfermarkt officieel gesloten. En heeft topvoetballer uh, Mesoud Özil uh, zijn naam onder meer onder contract gezet bij Arsenal. En daarmee verdient hij een heleboel geld. Mooie locaties om te wonen. Meestal hoort er dan ook een, een voetbalvrouw bij. En een dito-salaris. Ook allemaal prachtig. Voetballen. Dat is nou zo'n typische droombaan, hè? Veel geld verdienen. Maar ja, hoe reëel is een droombaan? En, en, en bestaat het eigenlijk wel? En wat is uw droombaan? Wil je na twintig jaar accountant zijn uh, een eigen zaak beginnen? Of wil je van ambtenaar misschien wel switchen naar kunstenaar? En kan dat? En durft u dat? En is dat verstandig? Heeft u wel eens zo'n grote stap gezet? En, en hoe liep dat af? Wat is uw droombaan? En hoe denkt u deze te vinden? Of misschien heeft u uw droombaan gevonden. Misschien hebt u wel zo'n raar carrièreverhaal als ik. Kunstgeschiedenis, antropologie studeren... en dan, en dan plots ineens voor de radio komen te werken. Ja, dat kan, dat kan dus ook nog gebeuren. Soms heb je geluk, soms rol je in iets. Ik ben op zoek naar uw ja, verhalen, uw, uw baanverhaal. U kunt bellen naar 0800-1121. sluit naadloos aan op Casaluna natuurlijk. Daar ging het over uh, studies. We gaan een stapje verder. Wij gaan het dan hebben over dat wat na die studie moet komen, werk. Mailen kan ook naar nacht.eo.nl. Of via Twitter praat u mee met hashtag ditisdenacht. Uw verhalen 0800-1121. Hebt u uw droombaan gevonden. Of denkt u, die bestaat niet en zit u uw tijd een beetje uit? Dat kan natuurlijk ook. 0800-1121. Zometeen spreek ik met een man die alles over banen weet. Zijn naam is Evert Hartman. Hij schreef er zelfs een boek over. Dat heb ik hier in mijn handen. Droombaan of brood op de plank. Maar voordat ik daarover ga spreken, eerst muziek van een man... die bezig is met zijn eigen droom te verwerkelijken. Hij is een working class hero. Dit is Bruce Springsteen en Working on a Dream. We'll Springsteen en Working on a Dream. Naast mij in de studio zit Evert Hartman, schrijver van het boek Droombaan of Brood op de Plank. Heeft u een vraag aan hem? Of bent u bezig met een braan? En da Dan valt hier een, een krukje om in de studio. Of heeft u een baan waarvan u droomt? Uh, bel en praat mee. 0801121. Evert, hartelijk welkom. Fijn dat je hier bent op dit uh, uh, ja, toch wel uh, late tijdstip. Dankjewel. Ben Nee, een oh. ochtendmens. Een heel weinig oh. ochtendmens. Oh, nou ja. zullen we dan net doen alsof het gewoon vroeger ochtend is? Ja, we, we, we, we, we, ja, we smokkelen een paar uurtjes en dan komt <laughs> het, het, het goed. Ja. Dat helpt. Uh, we hebben een, een beller. Uh, Gerard, als ik het goed begrepen heb. Hallo, Gerard. Ja, goeienacht. Je hebt een droombaan. <laughs> nou, ik wou je vertellen dat ik uh, heel lang op zoek geweest ben naar mijn droombaan. En het enige wat ik. Uh, of wat, Iets wat belangrijk was. Uh, toen ik vijf jaar was, tekenen ik. Een, een koe, zoals een volwassene een koe tekent. En dat is bij mij altijd blijven hangen. En eigenlijk is dat ook het, uh, het talent ge geweest, geworden. De gave die ik heb. Maar ondertussen, ja, je bent, je bent in ontwikkeling. En uh, ja, je doet je school, je lagere school. En je mm -hmm. doet de middelbare school, HBS. En je gaat naar de academie. Het zijn allemaal dingen die. Maar uiteindelijk bevredigde mij dat niet. Op dat moment dat ik dat deed. De, zowel de, de lagere school niet, als de middelbare school niet. En ook niet daarna. Alleen op de lagere school was er een, een onderwijzer. En die gaf aanschouwelijk onderwijs. En dat was geweldig. Die man die nam ons mee naar buiten. We mochten dus uh, uh, boterkarnen in de, in de klas ook. En we mochten kikkervisjes uit de sloot die mochten we in, de, in de klas mochten we die groot brengen. We mochten de schapen scheren op het voetbalveld. Die man die was geweldig. Dus je en bent, wat, wat is de droombaan dan eigenlijk precies? Nou, die droombaan, dat werd, dat werd uiteindelijk toch mijn kunstenaarschap. Maar zo te horen ook wel heel erg nauw verbonden met de natuur. Ja, ja, maar de, de, dat vind ik juist zo, zo mooi. Ik heb wel 25 verschillende soorten banen gehad... maar altijd gekeken door de ogen van een kunstenaar... naar de werelden waar ik in was. Nee, en daar heb ik nooit, nooit spijt van gehad, want <laughs> dat heeft mij zo rijk gemaakt... Want elke, elke, elke baan heeft zijn eigen denkwereld. Ik, ik, ik ben bijvoorbeeld groepsleider geweest. Ja. Ik heb uh, bloemen verkocht op de markt. Ik ben kinderfotograaf geweest. Ik heb, uh, <lacht> ben sterilisatieassistent geweest. In Dijk. of. Ja, echt waar. Ongelooflijk. Ja. ja, maar dat heeft mij zo rijk gemaakt. Je kreeg zo'n mensenkennis. Kijk, als je in een ziekenhuis is, in zit, 2, heb je een heel ander een heel andere gesprek. Dan als je op, uh, bij een fabriek werkt waar ze sigaretten maken. Ja. Of uh, ja, net waar jij de vorige uur zei, van als je dus een, een opleiding gedaan hebt. Uh, je hebt dan kunstgeschiedenis gestudeerd, hoor ik. Ja. Nou, dat geeft, dat geeft zo'n breed zichtveld. Ja. Nou, uiteindelijk heb ik dat ook gedaan. Maar uh, dat, dat zijn toch dingen die, die in mijn kunstenaarschap nu, dat mij zo rijk rijk gemaakt en, en van pas komen en, en ja uiteindelijk je bent je hebt een creatief beroep je bent je, je wil geïnspireerd worden dan daarnaast is natuurlijk ook mijn mijn, mijn heb ik ook nog gedaan ik bedoel die zoektocht in het boeddhisme en heb ik ook gedaan alternatieve wereld. ik heb een biologische winkel gestart met mensen nou al die dingen heb ik allemaal gedaan en dat zijn we gedestineerd tot mijn kunstenaarschap en dan ja. in dienst Jij bent dat... een ideaal iemand voor op een feestje, volgens mij. Ja, zit jij nooit om een verhaal verlegen. Je kunt overal over meepraten. Ik reis met paard en wagen door het land. Ach, wat leuk. Je moet een keer langskomen in de uitzending, dat vind ik leuk. Ik kom langs. Dat lijkt me een heel <laughs> geslaagd plan. En volgens mij kun je bij ieder onderwerp aansluiten, zo te horen. Ik, ik, ik, hoop, ik hoop wel dat ik een mondje kan meepraten. Oh ja? Ja, dat... ik, volgens mij gaat dat lukken. Dank je voor je verhaal, Gerard. Ja, graag en een goede nacht. En succes ook. Bedankt. Dag. Dag. dag. Evert, je moest een, een beetje grinken bij het, het verhaal van Gerard. Hij begon een aantal van zijn baantjes op te noemen. Ja, en, je ik, dat? Zat, ik zat me af te vragen. Ik denk, het gaat om een droombaan. Maar Girard, die vertelt zo buitengewoon enthousiast en positief. Ik denk, nou... Hij ah, zit er maar een paar op te noemen. Ik denk dat hij 20, 20, 30 droombanen gehad ja. heeft inmiddels. Een. Ik kreeg ook heel erg het idee van zijn verhaal van, nou, waar je altijd afvraagt... Van, is het uh, leven om te werken of werken om te leven? Maar ik heb het idee dat het weer helemaal om het leven gaat. Ja. En, dat je zegt van, en, en dan met heel veel plezier mijn werk. Ja, is, ja. Is, dat, is dat bepalend voor geluk vinden in je werk? Dat je uh, het dus niet zozeer van de baan verwacht... maar veel meer hoe je erin staat? Oh, dat is een goede. Um, ja, nou, zeker op het ogenblik. Er um, is minder groei, er liggen minder banen voor het oprapen. Nou. We, hebben, we zitten ergens rond de 700.000 werkzoekende werkelozen. Uh, en er zijn op dit moment, er zijn cijfers van 4,8 miljoen Nederlanders... die wel naar werk zouden willen, ja. maar eigenlijk niet kunnen. Want het zit redelijk op slot en redelijk vast allemaal op je arbeidsmarkt. Niet kunnen of niet durven? Ja, ook heel ook, ja, beide, beide. Beide. Maar, maar voor heel veel geld wel, van, uh, maak er dan het beste van met de job die je hebt. En, en dat is eigenlijk wat, uh, zoals je dat net vraagt, van wat maak je er dan van? En hoe kun je het voor jezelf zo leuk mogelijk maken? Ja. Heb jij een droombaan? Of ik die o, o, o, of, jij... voor in de toekomst? Nee? Of, of ik hem op dit moment heb? Ja, op nou, moment? ja ik, ik ben. Heb ja, je ooit ik, ik, gedroomd ik... dat je dit zou worden? Nee. Nee, ja, nee. wij is niet, niet iets wat nee. je als klein jongetje nee, denkt van... Echt oh, niet, echt ik ga een boek schrijven nee, over Ik ben gek. Ben gek. Ik, wist, ik, ik wist dat ik heel aardig Sinterklaas kon, kon schrijven. Dat, dat lukte wel aardig, maar dat, dat, <laughs> dat het ooit een boek zou gaan worden... nee, dat wist ik nooit Nee. nee, nee. Maar, en, en wanneer heb je ontdekt dat je dat dan echt wel graag wilde doen? Een, een boek schrijven? Ja? Ik heb voordat ik, uh, voordat ik mijn laatste boek, dan, uh, Droom aan of Broden te plank, heb ik daarvoor nog heel toevallig een boekje geschreven over het onderwijs: leerlingen balen en leraren falen. En ja, wanneer ontdek je dat je dat schrijven, dat ik het leuk vind, dat, dat kwam vooral omdat ik een verhaal dat ik kwijt wilde. En, en dan merk ik wel dat het heel leuk is om in die flow te komen en om dat steeds. Maar dan komt er komt ook terug bij het kijken, wassen. toch? Het moment dat je zegt. En, en nu ga ik het doen. Ik ja. ga, ga over een uitgever vinden of ik ga dat zelf doen. Ja. Maar dat, dat is een. Ik uh, bedoel, ik kan ook wel bedenken ochtends. Ik ga dit of dat doen. Ja. Maar aan het einde van de dag heb ik het meestal niet gedaan. Ja, meestal, ja, wat mij betreft, en er ligt ook wel een relatie naar, naar, naar banen en naar werk en naar werk zoeken. Uh, discipline is wel een belangrijke factor. Ja. Discipline, al, alleen het idee is niks. Dus alleen een droombaan is niks. Dat is leuk, je bent net geopend met working on a dream. Ja. Wat mij betreft ligt de nadruk daarbij working. Weet je, je moet eraan werken en als je alleen blijft dromen, gebeurt er niet veel. En is dat dan ook wat mensen bijvoorbeeld heel lang op één plek houdt? Doordat ze wel dromen, maar niet doen? Uh, ja, dat wil wel eens voorkomen, ja. ja. Het is wel veilig, weet je. Je blijft wel binnen je comfortzone zolang je, zolang je droomt. En zolang je niet naar buiten en, en niet het grote boze buitenbos in hoeft... om te gaan solliciteren of te gaan netwerken... of sowieso een stap te gaan maken naar een nieuwe baan. Maar dat is natuurlijk... Ik bedoel, Je zegt dat woord netwerken, daar krijg ik al kippenvel van. Dat vind ik bijvoorbeeld heel moeilijk. Ja. En uh, um, volgens mij ben ik niet de enige daarin, maar hoe... hoe kom je over zo'n zo zo horde heen? Hoe zet je je daar nou overheen? Hoe kom je ertoe om te gaan... Om ja. te gaan ja, en, het is, en het is op dit moment het is zo belangrijk om het te doen. Want als je, als je, als je blijft bij open sollicitaties insturen... of bij sollicitatiebrieven... dan lig je op dit moment op een stapel van ja. pak een beet. 100 brieven, ja. 200 brieven, 300 brieven. Uh, je, de, de, de, voor jezelf de overtuiging van wat heb ik te verliezen? Niks. Uh, en ik denk dat het helpt als je als je vooral afvraagt van waar liggen mijn kwaliteiten, waar ben ik goed in? Dat dat helpt bij je zelfbeeld en dan krijg je ook wat makkelijker het lef om in gesprek te gaan en om gesprekken aan te knopen... en om dat netwerk toe te gaan passen. Ja, ja. En, en jouw boek, want daar ben ik vandaag heel druk mee bezig geweest... Mm -hmm. ik zal heel eerlijk zijn, ik heb niet alle 170 pagina's kunnen lezen. Ai, ai, ai. Ja, oi, oi, oi, ik val meteen een beetje door de hier. Ik dacht, ik geef het maar eerlijk toe. Maar wat me opvalt is dat je een aantal uh, tests in je boek hebt uh, opgenomen. Ja. Um, wat, wat doen die tests... Die, die testen dat zijn zes stappen. Uh, de, de, de zes testen bij elkaar heet De Job Navigator. Die, die is ook online. Dat is kosteloos. www.theJob Navigator kun je die, die zes testen doen. Kun je dus die kan de Job Navigator doen? doen? Kan iedereen doen. En wat je er vooral mee doet, is kijken hoe je voorstaat als het gaat om werk. Dus uh, ben, je, ben je in staat om een stap te maken naar een ander werk? Sta, staat je kop goed, heet dat onderdeel. Ja. Met andere woorden, ben je in balans. Doe je het niet vanuit onrust. hè van Het gras bij de buurman is groener. En, en daarom wil ik... Nee, ben je voldoende in balans, heb je voldoende rust om stappen te maken. Want dat is geen goede reden om een andere baan te willen. Ja, jemig ik ben wel eens vanuit onrust ben gaan verhuizen. En achteraf denk ik van... Ja, maar dat was de oplossing niet, weet je. Het ging niet om het verhuizen, het ging om andere onrust mm. die in me zat. En zo, zo heb je dat met banen. Uh, en met naar ander werk gaan... ook, ook, ook regelmatig zien gebeuren. Dat is niet de goede invalshoek. Hm. Uh, en wat je verder doet met de jobnavigator... en met die testen in het boek... is kijken uh, hoe zit ze in elkaar... wat zijn mijn persoonskenmerken... en welke banen passen daar het beste bij... Hoe ben ik als, als ik op dit moment een job heb, wat, wat is mijn huidige baan tevredenheid? Hoe, hoe tevreden ben ik eigenlijk? Ja. Als je die test komt, krijg, krijg je een redelijk beeld. Uh, en je kunt eruit halen hoe flexibel je bent op de arbeidsmarkt. dus Er zit een test in, er zit één onderdeel in... Um, wat, wat is je bereidheid, wat heb je ervoor over om naar ander werk te gaan? Dus, mm -hmm. dus als, je, als je nu een half uur werktijd hebt, woon-werkverkeer... Sorry, als je een half uur woonwerkverkeer, Mag het meer kosten. Ja, precies. Ja, ja, ja. Mag het ook een onsje meer zijn. Ja, ja. Nou ja, dat zijn wel inderdaad uh, factoren die meespelen. Ja. Ja, die gaan verder dan alleen een droom. We hebben uh, meneer Van der Wal aan de telefoon. Uh, meneer Van der Wal, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik goeden... heb een korte vraag aan u. Uh, ik heb een droom. Ja. Ik heb een grote droom. Daar ben ik namelijk al heel lang voor aan het werk... Ik ben een amateurzanger, ik heb wel geen baan. Maar mijn grote passie is zingen en opera. Wat is er nou gebeurd? Iemand heeft me op Je Jij hebt een prachtige stem. Daar kunnen mensen ook wel voor studeren. Er is bijvoorbeeld maar één... Uh, uh, uh, nou, even op mijzelf zelf terug te komen. Ik ben al 20 jaar aan het oefenen. Ik ben 59 jaar. En dan is mijn punt dat ik een, een, een probleem heb. Als ik aan... Uh, Um, de Nederlandse opera vraagt: mag ik een klein rolletje spelen? Of zou ik in het koor kunnen zingen? Mm -hmm. Of um, waar dan ook, waar ik maar aanklop. Dat ik iets van wat ik nu allemaal al kan, iets zou kunnen laten horen. En dat ik zo een, een stap kan zeggen in de zetten in de professionele wereld. En dat is een beetje nerveus om te bellen, maar probeer het goed uit te leggen ja. dan, hè? Dan wat ja. gebeurt er dan? Dan is het antwoord alleen maar nee. De deur zit dicht. Er komt een nieuw muziekpaleis in Utrecht, waar ik woon. Wat krijg je dan? Dat de programma's al voor de ja. komende vijftien jaar volgepland zijn. Oh, ja. Dus dat kun je gewoon vergeten. De deur zit dus dicht, zeg maar. Nou, en wat, wat, wat ik nou nog op hoop, is, um, omdat ik namelijk een nog professionele zangles heb, um, gekregen van iemand, dat ik dat nog om kan zetten in dat ik nog wel eens een keertje um, in een, um, een rol of iets anders te horen zou zijn. Nou, en ik um, weet nu eigenlijk al dat alle impresciliaten vol zijn. Je hoeft nergens voor te komen, je wordt overal afgewezen. Terwijl heel veel mensen tegen me hebben gezegd... dat ik een goede stem heb. En um, nou ben ik blij met de dingen die ik allemaal wel heb en dat kan doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar hoe oh, zou ik dat... Dat biologeert me eigenlijk. Van, nou, dat, daar zit ik dag en nacht mee, eigenlijk, of ja, Dat kan me voorstellen. Um, hoe moet ik dat nou toch doen? Want als ik het muziekcentrum bel en zeg: Ja, maar ik kan wel een aria uit de Tosca zingen en ik kan wel dat zingen, dan zou ik dan niet twee aria's kunnen zingen ja. in die, die, die operaavond, in dat kant, kantelavond. En dat ik dan. Maar dan zegt Hoeveel ervaring heeft Heeft u dat al eerder gedaan? Dat dus het antwoord: Nee, dacht men niet. erop? Ja, je moet echt ja. ook meteen ervaring hebben. En, uh, even een, een tip voor uh, meneer Van der Wal. Het is natuurlijk ja. ni niet, niet de makkelijkste plek om, uh, om werk te vinden in de opera... Nee, dat is ja, ik zeker niet benieuwd. de makkelijk. Nee. nee. nee, nee. En, uh, en als je, en, en ik doe met meneer Van der Wal mee hoor. als je 50 plus bent, dan is het overal op de arbeidsmarkt al een beetje moeilijker ja. aan het worden. Eigenlijk wel heel erg moeilijk. Dat speelt ook mee, ja. Nee, ik hoor meneer Van der Wal, uh, dat u zo heel uh, dat, dat u gefocust bent op de, op de opera en, en op het gezelschap waar u graag bij wilt, begrijp ik dat goed? Nou, het is, het is eigenlijk uh, begonnen met dat ik in 1982 naar de stad Schouwburg ging. En dat uh, Ivispe Siciliani uh, uitgevoerd werd de met een vacchistine Duitsk daarin. Mm -hmm. En uh, de manier hoe zij zong, dat heeft mij toch zo aangegrepen dat mm -hmm. ik dacht, nou, dat wil ik ook. En toen heb ik een, een jaar lang op haar proberen te bellen. En bellen, bellen, bellen, bellen. Net zo lang totdat ik bij haar mocht voorkomen zingen. En toen zei ze: um, um, beste man, je moet aan het begin beginnen. Je moet eerst les nemen. Ja. En dan kijken hoe je verder kan komen. Ja. En dat heb ze dus ook gedaan. Ja. Maar het, het, het is dus eigenlijk zo: ik heb de grote droom en ik werk er elke dag aan. En misschien moet ik nog wat harder werken. Ik heb nog een raad van iemand gekregen dat ik nog beter moet worden dan dat ik nu ben. Ja. En dat de mensen echt dood naar de stoel vallen als ze mij <laughs> horen zingen. Maar... En dat ik dan pas echt ja. binnen kan komen. Meneer die van der de Waal, er zijn binnen. toch allerlei ja. ook... Uh, uh, uh, het is maar een idee hoor, maar uh, amateur opera gezelschappen? Die, nou, die, die, die wel dat, geregeld dat optreden? Alle, met alle respect voor amateur gezelschappen, als ik daar binnenkom... Ja. En, um, ik zeg, ik ben de nieuwe Pavarotti. Dan kijken ze me heel boos aan. En dan zeggen ze, tja, dat, dat willen we wel eens horen. Nou, en als ik daar dan voor ga zingen, dan gaan ze me allemaal nadoen. Dan sta ik zo buiten de deur. Ach. Dat is niet de weg. Nee. Maar ik heb uh, nog een tip. He, dat is nou jammer, dan valt de tip net weg. Goed, uh, meneer Van der Waal, als u ons daar nog over terug wil bellen... Dan, uh, dan kan dat. En uh, ook als u mee wilt praten over werk. Misschien zit u wel zonder werk. En dan is eigenlijk Evert de man om advies te vragen. Toch, Evert? Ja, graag. Ja, ja. ja, ja heel graag. Dan uh, 0801121. 121 daar zijn wij op te bereiken. Twitteren, dat kan ook. Hashtag ditisdenacht. En een mailtje kan ook naar nacht.eo.nl. Dus nacht.eo.nl. Twitteren naar ditisdenacht de nacht en 0801 121. Als u mee wilt praten over banen. Heeft u uh, ooit een hele bijzondere uh, switch gemaakt? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Wat, wat voor lef ging eraan vooraf? Want je moet wel wat lef hebben om bijvoorbeeld het roer helemaal om te gooien. Of misschien wel in deze toch wel iets moeilijke tijden uh, van baan te wisselen. Um, bellen. 0801121. Gaan wij naar nou een stukje muziek luisteren? Um, ik wilde dit liedje heel graag draaien, want ik kwam het tegen in jouw boek. Je gebruikt een aantal songteksten in je boek, Evert. Ja, dat is waar. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Is muziek een inspiratie voor je? Ja, ik ben. het uh, is heel toevallig dat, dat jij opent met Bruce Springsteen. Maar dat dat, ja? dat stond in 1985 al in, in de Kuip. Dat was een ah, fantastisch concert. Ja. Ja, ik vind het leuk om. Ik heb elk hoofdstuk geopend met een titel van. Ja, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ja, nou, als ik jou vertel dat het hoofdstuk doe de voortgangstest: kleur bekennen en baan herkennen. dan weet je welk liedje hierbij wordt Color, color, color. True, colors. Ja, heel goed. Dit is Cindy Loper. En True Colors. Heel erg mooi. En een van de nummers, die dus gebruikt wordt als inleiding in de hoofdstukken van het boek Droombaan of Brood op de Plank van Evert. Hartman. En die zit vannacht naast mij. Dus heeft u vragen over banen? Over hoe u misschien uh, een, een nieuwe baan moet aanpakken? Hoe een sollicitatie moet aanpakken? Of uh, nou ja, uh, misschien wel een, een, een loopbaanadvies? gerust 0800 1121. Uh, Anderlijn, mevrouw Dora Tribel, een hele goede nacht. Goedenavond. Hallo. Ik ben Dora Tribel uit Zetterenbos. Dag, hoe gaat het met u? Heel goed. Dat is heel fijn. Ik luister iedere avond en ik vind het een prachtig onderwerp nou. nou ik denk, nou, ga nu hartstikke een keer bellen. Nou, dat is leuk. Heeft u een nou, droombaan dan? Ja? Ik heb een hartstikke droombaan. Ik heb vanaf mijn 21ste jaar autorijles gegeven. Oh. Dus ik ben een instructrice geweest. En ik heb tot mijn 61ste jaar autorijles gegeven aan allerhande mensen. Wat leuk. En ik heb dus na mijn 61ste jaar, ben ik uh, overgestapt op de theorielessen. Mm -hmm. Dus nou ben ik eigenlijk gewoon gespecialiseerd in alle theorie. En dat vind ik een hartstikke leuke droombaan. Vroeger vond ik het al heel leuk om autorijles te geven ja. en nu vind ik het prettig om de mensen allemaal te laten slagen die theorielessen hebben. Ja. Ja, ja. Uh, De mevrouw Triebel, mag ik vragen uh, in welk jaar u begon te werken? Ik ben begonnen uh, toen ik 21 jaar was. Ja? En ik ben momenteel 78. Oké. Okay. En ik ben begonnen met een prijs van 5 gulden oh. per uur. <laughs> oh, als ja. ik denk dat ik kwijt ben geweest aan mijn rijbewijs, ja. mevrouw Triebel. en ik, oh. en ik ben gestopt. <laughs> ik ben gestopt met mijn autorijdersgeven. Toen was het eigenlijk 25 euro. Ja, ja. Nou, het was nog steeds een koopje. Er is steeds meer gekomen. Ja. Eh, eh, ongelooflijk ja. veel meer, zeg. Maar ja. dan, dan heeft u eh, heel wat veranderingen veranderingoverwijzing komen in uw werk. Oh jee. Ja. Ik heb eh, acht examensplaatsen meegemaakt in een bos. Oh. Dat, <lacht> ja. Waarom veranderde dat? Nou, dat veranderde omdat elke de locatie wegging. Oh, die meneer. Dan daar naartoe en dan daar naartoe. En nu zit het op het Sportion in Den bos. Ja, ik moet u zeggen dat ik dat, ik niet, dat niet zou weten te vinden. Nou, ik dat is van Essiedenbos. Oh. Het Sportion. Oh, wacht. En, en mevrouw Triel, mag, mag ik wat vragen? De, uh, ja? Ik, ik, ik dacht begrepen te hebben, u bent niet zo heel jong meer. Hè? Volgens mij werkt u nog op een nee, leeftijd. Nee, nee, nee. Ik ben 78 jaar. Goedemorgen. En, en, en, en, en, en u, en u werkt nog. Iedere avond geef ik les van zes tot acht. Oh, wat leuk zo. Van zes tot acht, ja. Nou, wat is er zo leuk dat u zo lekker aan het werk blijft? Ja, natuurlijk. Je moet gewoon blijven werken. Ja, nou. Ik heb nog een broer van 85. Die doet ook anders dan maar... nee. andere dingen. Fantastisch. Maar er, zijn echt, er is zo'n ophef over uh, mensen die zeggen... Ik, ik wil gewoon met mijn 65 met pensioen liefst eerder, niet, niet, niet later. En, en u stopt niet met werken. Hoe komt dat? Nee, ik vind het gewoon leuk. Ja? Als ik met vakantie ga, dan ga ik allerlei andere dingen nog nadenken. Wat ik eigenlijk het makkelijkst kan doen voor die theorie, voor die mensen. Wat leuk zeg. Ja, ik heb ook de moeilijkste mensen die bijvoorbeeld uh, uh, delectie zijn, niet lezen of schrijven kunnen. Uh, noem maar op. Ja? Al die soort mensen heb ik hier. En, en, en, en voor de en duidelijkheid: het Hartstikke leuk. U geeft nu theorielessen in Sertoge Gebos. In Setteogenbos, ja. Oh, Ik, ik zit uh, vlak uh, zelf bij het stadion. Wat leuk. Als ik ooit ja. nog weer mijn theorie opnieuw moet halen, dan, dan, dan kom ik naar Zetelgebos oh, met dan weet ik zeker. Dat als het twintig jaar geleden is, dan ben je gezakt. <laughs> ja, dan zak je echt. Ja? Want er zijn zo uh, moeilijke vragen tegenwoordig. Ja, dat klopt. Ja. Want wij moet dan ook steeds... Uh, Balk, hè? Ja, nou, ik, ik, nou ja, ik heb me toen de toen tijd, ik was vrij uh, op leeftijd al toen ik mijn uh, rijbewijs had Ik was 27 ja. en ik ben wel, mijn, mijn praktijk ging in één keer goed, maar de theorie, dat heeft echt vier of vijf keer geduurd. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ja, maar dat kan heel uh, dat kan echt tegenvallen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Mevrouw Tribel, mag ik u hartelijk danken voor uw verhaal. Ja, heel leuk. Fijn dat u ik belt. Ik leuk dat ik even, uh, even erop ben geweest. En ik vind het heel leuk ik, dat we uh, u mochten spreken. Ja, ik vond het gewoon leuk omdat jullie nou toevallig vroegen een, een uh, droombaan. Nou, mm -hmm. Voor mij is het een droombaan. Ik snap het. En dank ja. u wel. Een goede nacht. En prettige uitzending. Verder. Dank u wel. Dat wens ik u ook. Edward, hallo daar. Hé, hey, goedemorgen. Hi, jij zit Met zonder park. werk? Ik zit helaas zonder werk. Ja. En wat voor werk deed je? Ik uh, was uh, meewerkend leidinggevend in de horeca. Oké. Okay. En vond je dat leuk? Ja, tuurlijk. Zeker. En, en hoe komt het dat je dat werk nu niet meer doet? Ja, um, ik ben 44. En uh, uh, uh, het was toch een beetje... Uh, uh, uh, een gevalletje crisistijd. Hmm. En uh, ik was degene die als laatste binnen was gekomen. Ja. Dus um, ja, toch een geval van last in, first out. Ja, ja. en je bent nu aan het solliciteren? Ik ben uh, aan het solliciteren, ja. Ik, uh, ik loop zoals ze zeggen in de WW. Of inmiddels in de bijstand. Ja. En uh, ja, ik hoop dat ik heel snel weer een uh, leuke baan heb. Ja, um... wat, wat zou dat zijn voor jou, Edward, een leuke baan? Wat, wat, wat denk je dan? Nou, in het verlengde wat ik net zei, wat ik, uh, wat ik al heb gedaan... Uh, meewerkend, leidinggevend in de horeca. Oké. Okay. En um, zijn dat ook precies de banen waar je op solliciteert op dit moment? Ja en nee. Uh, ja, ik solliciteer daarop. Uh, maar ook uh, een gedeelte nee. Want uh, uh, ze zeggen dat je 4 à 5 sollicitaties in de maand. <coughs> pardon. 4 à 5 sollicitaties in de maand uh, moet doen. En dat begrijp ik ook wel, want je krijgt geld voor iets. Uh, waar je niet voor werkt, zeg maar. Um, maar dat houdt dus in dat je op alles uh, moet solliciteren, als het ware. Ja. ja, ja. ja. Dat, is, dat is, Edward... Um, ja, ik ken dat, ik weet het. En vanuit het UWV stellen ze dat min of meer verplichten, Vier of vijf per maand, of, ja. nog, of nog wel meer. Ja, ja. ja dat, dat is een verplichting. Dat is volgens mij niet iets wat tot werk leidt. Want, uh, of, de, de, de, al, nee, in mijn optiek niet. Nee? Nee? Maar op een gegeven moment moet je toch een keer beet kunnen hebben. Jawel, maar uh, uh, doordat ze de druk er zo op leggen... van mm. je moet solliciteren om het solliciteren, als het ware... Ja. Uh, dan dan dan uh, beland je in baantjes en dan ga je solliciteren op dingen ja. waarvan je van tevoren al weet ja. van nou, ja kom ja. Dit, ja, dit gaat nooit lukken. Oh. Ik vind ik vind nadeel met name dat je dan ga je open sollicitaties doen en dan ga je brieven insturen. Ja. En eigenlijk weet je het al, want nou ja, je, ja. Je, krijg, je krijgt die afschrijving... Uh, ja, en, en, ja, je ja, ja. en je wordt niet uitgenodigd en je kopje gaat steeds verder hangen... en, ja. en je, je uitstraling en je overtuiging raak je kwijt... Achter, ja. en dan, dan ga je eerder van de regen in de drup. Ja, ja. Ja. Ja. Maar uh, Edvard, heb je een vraag voor Evert? Nou, niet direct een vraag, maar uh, uh, meer een, een, een advies. Wat, wat, wat, wat, wat kan ik doen? Wat, wat uh, zijn mijn mogelijkheden? Als ik, je, als, als, als ik je hoor, hoor praten net, Edward... Dan, dan begrijp ik dat je nog steeds richt op het werk wat je gedaan hebt. Leidinggevend in de ja. horeca. Het liefste wel, ja. Ja, maar ik denk dat je... als je kijkt wat eronder ligt, van wat je daar leuk aan vond... of dat nou het omgaan was met andere mensen... of de communicatie, of het regelen, mm -hmm. of het... Uh, nou, kijk, kijk, mm -hmm, ja. kijk, kijk eens op internet waar, waar mijn jobnavigator staat, en waar mijn testen zijn, dan kun je erachter komen... Uh, en, dan kun je breder en, en, en, gaan zoeken Je dus. gaat dan breder zoeken. Je ja. trekt trek, trek het meer open. Vol, volgens mij is het zonde als je alleen op dat stukje blijft zitten. En, en je, je kunt ook vast een heleboel dingen die, die, die, die van pas komen in een andere job. Uh, Edward, wat is voor oh. jou de magie van, van het werk wat je deed? Ja, inderdaad, wat je al eerder zei. Uh, het, het, het, het, het omgaan met mensen. Uh, um, je ten dienste stellen van... Maar jij zou dus uh, bijvoorbeeld ook heel goed. Uh, eerst wat me nu te binnen schiet hoor. Uh, um, maar uh, heel goed, uh, uh, achter de receptie kunnen zitten van een groot bedrijf. Dat je mensen welkom heet die binnenkomen en, en zorgen oh, dat ze ja, opgevangen worden. Ja, dat zie ik ja. je wel doen. Zeker, absoluut. Gastvrijheid, absoluut. dat is echt een talent van jou. Absoluut. Ik, ik, ik, ik wil graag de mensen behagen, zeg ja. maar. Uh, uh, de mensen een, een, een leuke, fijne, gezellige tijd bezorgen. Uh, uh, ik heb een, uh, een moeder die uh, enigszins hulpbehoevend is. Uh, hm. Nou, die wil ik graag helpen en die wil ik graag ten dienste uh, staan. Uh, zij heeft ook wel eens gezegd tegen mij: van joh, waarom zoek je niet iets in de thuishulp? Ja. Maar. Ja. ja, aan de ene kant uh, trekt mij dat wel. Aan de andere kant, uh, uh, wel het gedienst, uh, ten gedienste staan van, maar uh, nou ja, ik word al uh, draaierig als ik, een, uh, als ik een, uh, uh, uh, een beetje bloed af moet ja, geven. Ja, en ja. En daar is spreken, dus ja. dat gaat hem niet worden, ben ik bang. Nee. Nee. maar uh, ja. Edward, mag ik jou die tip dan van de hand doen uh, waar Evert het ook uh, over heeft? Zijn, zijn website namelijk dejobnavigator.nl. We gaan dat ook even twitteren via hashtag dit is de nacht. Maar de website heet, en daar ja. krijgen we ook wat mailtjes over binnen, uh, dejobnavigator.nl. En ja. um, ga die eens doen. <kwijnt> ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Jazeker. Ik wens je daar heel veel succes mee. Hartelijk dank. En ik hoop dat je snel werk vindt. Dag Edward. Ik hoop het ook in een hele fijne uitzending. Dankjewel. Oké. Okay. Gaan wij luisteren naar uh, Dolly Parton? Zat er ooit een hele zware baan? Van 9 tot 5. Zo werkte dat.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 9 to 5. Dolly Parton. Ik heb het haar ooit live uh, uh, uh, mogen horen zingen. En terwijl ik dat zeg, denk ik, daar moet ik wel bij uitleggen dat het niet helemaal live was. Want. Um, ze liet zichzelf assisteren door een bandje, waar ze dan zelf ook weer op zong. Maar goed, ik, dat was Donnie Partin. Dat was voor mij eigenlijk al uh, voldoende. Ik praat vannacht over uh, banen, droombanen uh, bij voorkeur. Met Evert Hatsman doe ik dat. Hij is de auteur van het boek... Droombaan of brood op de plank. En tevens de man achter de website dejobnavigator.nl. En daar krijgen we goede reacties ook op binnen. Wilt u vannacht meepraten over werk? Misschien bent u werkzoekend... of misschien hebt u uw droombaan gevonden... Uh, vertel het ons. 0800-1121 is het gratis. Radio 1 nummer uh, 0800-1121. kan soms even duren voordat u er doorheen komt. Maar probeer het eventjes. 0800-1121. Mailen, dat kan ook. Nacht.eo.nl. En twitteren via hashtag dit is de Ik wil je nog wat vragen over, uh, uh, over werk. Je uh -huh. zei straks al, er zijn een heleboel werkzoeken op dit moment in Nederland. Ja. Um, we Edward aan de lijn, de horeca... Uh, dat verliezen veel mensen, hun baan. Oh. Welke sector is er nou nog op dit moment veel werk te vinden? In welke sector is veel werk te vinden? Ja. En, er, is, even kijken, er zijn sowieso gemiddeld 100.000 vacatures in Nederland. Dat is best veel. Dat is wat je ziet. Wat je, wat je niet ziet, is wat er verborgen zit... wat niet gepubliceerd wordt, wat niet op internet komt. Dus de, er zijn nog steeds veel banen, dat, dat is één. En, en jouw vraag, van waar zijn ze dan en waar liggen ze dan? Ja, ik denk vooral in... Uh, in, in de echte ambachten, in de echte vakken, in de echte beroepen... in uh, de loodgieter zijn, in de polymechanica... in die, al die echte vakken die je met je handen met je doet. Handen. Die, uh, ik, was, uh, ik was in Leipzig uh, anderhalve maand geleden. Dat waren grote beroepenwedstrijden. Mm. En daar, over de hele wereld strijden ze daar om de beste van de wereld te zijn. De beste timmerman, de beste loodgieter, de beste elektricien, de beste... En ik, en ik spreek er een aantal mensen en werkgevers en, en, hoofd en personeelszaken En die zeggen van, goh, we zouden twee keer zo hard kunnen groeien met ons bedrijf. Waren het niet dat we zo slecht aan goede mensen kunnen komen. Ja. Uh, er zijn op dit moment in Nederland uh, grote bedrijven en organisaties met grote projecten. Die, die uh, de specialisten de vakspecialisten uit buitenland moeten gaan halen. Dus daar is nog wel het een en ander te halen en te doen. Maar dat betekent wel, uh, steek je voor dat ik werkzoekende ben en denk, oh dat dat zie ik mezelf wel doen, loodgieten. Mm -hmm. Dat dan dan zo'n opleiding is ook wel weer een heel ding om te starten. Ja, ja, dat is waar. Ja. En dat, maar maar er is op dit moment wel noodzaak om te gaan van de ene. Ik bedoel, er is niet zoveel keus als je, als je graficus bent geweest en je ja. bent DTP'er geweest en je, ja, de boel zit op slot en het werk is er niet meer. Dus dan, dan wordt die investering gevraagd. Ja. En we zijn ook aangekomen in een tijd dat voorheen werd er van, van de wieg tot het graf werd er voor je gezorgd door organisaties en de grote werkgevers. En we zijn wel het, het is niet zomaar een crisis, hè. Het, het duurt al even allemaal. Ja. We zijn met een hele omslag bezig en we, we, we krijgen echt een andere nieuwe wereld. En, en zeker op de arbeidsmarkt. En het is werken aan, werken aan je werk, werken aan je houdbaarheidsdatum en, en investeren in een nieuwe job. Ja, oh, eh, zeker. Dat, is maar, hard dat is hard werk. Maar hoe doe je zo'n investering als je daar, nou niet ook bepaald, uh, het spaargeld voor op de bank hebt staan? Hoe, hoe kom je dan aan een opleiding, hoe begin je daar oh, ik, ik zie mensen daar heel creatief in omgaan. Ja? Sommigen die, die hebben... Een, maar daar had je het eerder al in dit gesprek over. Uh, sommigen die hebben de daad, het heeft met lef te maken. Maar, maar sommigen hebben echt het lef. En die stappen naar een bedrijf een organisatie, en organisatie. Ze ik vind dat zo'n mooi vak. Ik, ik, ken, ik ken het verhaal van een meneer, die was bedrijfsleider... in een herenmodezaak. Alf van der Rijn. Hij uh, raakte zijn baan kwijt. Uh, dat duurde meer dan twaalf maanden. En op een gegeven moment was hij zat. En ik, denk, nou, ik was vroeger helemaal met van dat zwemmen. En ik had het zo naar bezin bij ons op de zwemclub. En hij is eraan gaan kloppen en zegt, mag ik je voortaan helpen? En toen mocht hij helpen, heeft hij een hele poos geholpen. Uiteindelijk, na een paar maanden, was hij badmeester, zwem, zwemleraar. Weet je? Dus, dat wilde hij uh, ook graag worden. Ja, dat wilde hij ook graag worden. Ja. Wat leuk. Ja, dat is heel gaaf. Ja. Maar het, het, het lef wat hij gehad heeft en daarna terug... Maar, en, en ook van... Uh, de, hij had het diploma nog niet zweminstructeur maar is gewoon gaan vragen, ja. kan komen helpen. Ja. En toen liep hij daar rond en toen, toen zagen ze hoe goed hij was... en ze vonden, is ze is maar, ja. en dan klik je, ja. Dat brengt mij bij de e-mail e die nu binnenkomt van uh, André. Overigens, e-mails zijn allemaal welkom. En nacht.eo.nl. Twitter kan ook via hashtag ditisnacht. En bellen, doe dat gerust. Uh, even het is dus nog een kwartiertje bij ons. Dus als u een vraag hebt, uh, uh, aarzel niet, bel 0800-1121. 0800-1121. Maar uh, even de e-mail van André... Um, ik heb een vraag aan Evert. Hij had het aan het begin over het hebben van ideeën. Dat het niet voldoende is. En over discipline en uit de comfortzone komen. Ik begrijp wat hij bedoelt, maar ik vind dit heel erg moeilijk. Heeft Evert een tip voor mij? Kan ik discipline kweken? Moet ik mezelf dwingen? En wat kan je doen om je ideeën te verwezenlijken... als je dit van nature moeilijk afgaat? Ja. Al dus uh, André, ik ga er even voor gemak, uh, gemakshalva vanuit... dat hij een klein beetje verlegen is... en dat het de reden is dat hij niet belt, maar een e-mail stuurt... wat overigens helemaal prima is. Maar hoe ga je hiermee om, Evert? Ja, maar hij, heeft, hij raakt de hij uh, spijker wel op zijn kop. Want uh, goede plannen hebben, goede ideeën hebben... ja, dat hebben we allemaal wel eens. En bij jij er straks zijn van... ja, ik word morgen ook wel eens wakker met, uh, met een idee of met een plan... Het gaat inderdaad allemaal om daarna en om die discipline. Dus een, een plan uitzetten en voor jezelf gaan kijken van welke stappen maak ik. Je maakt ja. eigenlijk je to-do-listje. Welke stappen maak ik? Wanneer wil ik wat af hebben. Maar ik denk dat de meest belangrijke tip naar hem toe is. Uh, kijk of je iemand kan vinden die helpt bij dat monitoren. Kijk of je iemand kan vinden waar je uitlegt wat je aan het doen bent... wanneer je het klaar wilt hebben. Iemand die zeg maar voor jou de, de, de stok achter de deur is. Mm -hmm. uh, dat kan een professional zijn, maar als je, als je niet over de financiële middelen... Je, je hebt even de knaken niet op het ogenblik, kan het iemand uit je omgeving zijn. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, dus wat dat doet die persoon dan precies? Eigenlijk vooral kijken hoe het gaat met jouw goede voornemens... en met de plannen die jij ge ge gemaakt hebt... En, ja als je daar tegenslag in hebt, want die krijg je. Je erin helpen en ondersteunen om door te gaan. En als je net even, net even iets minder zin hebt die dag... om je er net even doorheen te trekken, dat je het wel doet. En dat, als, als iemand anders dat doet, is het ook lekker. Je krijgt dan ook af en toe dat schouderklopje... voor die dingen die je gedaan hebt. Want je, je bent niet in één keer bij die baan waar je naartoe ontwerken bent. Nee. Er zitten een heleboel kleine tussenstapjes. Ja. Dat zijn wel allemaal, allemaal kleine stukjes winst en, en stukken progressie... waar als je dat dan samen met iemand doet... Wat, wat leuk is om daar positieve feedback op te krijgen. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook allemaal plekken... waarin je uh, jezelf een beetje kan verliezen... en denken, ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik geef, de, ik geef deze droom op. Dit, dit gaat niks worden. Ja, dat dreigt natuurlijk. Ja. Ja, ja. En, en, en, dan, en dan is het goed om dat met iemand te bespreken. En zeg je, joh, ik, ik zit er even tegenaan. Ik, ik, ik op, ja, ja, ik gooi de handdoek in de ring. En dan is het goed als je met iemand kunt bespreken. Ja. Heb jij zo iemand in je leven gehad die dat bij jou deed? Ik was... Uh, uh, Afgelopen uh, gisteren. Ik was gisteren 30 jaar getrouwd. En ik, heb al 30, ik, en ik heb al wel 30 jaar iemand. Toen ik ooit zei: van Goh, ik wil gaan starten en ik wil een onderneming beginnen. Of uh, toen ik zei: van, Goh, ik denk erover om een boek te schrijven. Ja, dat is wel fantastisch natuurlijk. Als je partner. De eerste reactie: Moet je doen, moet je doen. Lijkt me fantastisch, moet je doen. Dat is lekker. En als je dan onderweg bent en je gaat die dingen doen. en je hebt een tegenslag, is het wel lekker om dat te kunnen bespreken. Ja, is je klankbord. Ja, ja. Heel fijn. Wilt u mee praten over, uh, over deze zaken? 0801121, daar kunt u ons op bereiken. Uh, u kunt mailen. Dat heeft André zojuist ook gedaan. Nacht@eo.nl en twitteren via hashtag dit is de nacht. Ik noem de website nog eventjes. Dejobnavigator.nl uh, Voor de duidelijkheid. Daar, sta je, daar, daar vind je een aantal tests in. Die eigenlijk steeds beter in kaart brengen. Um, uh, uh, niet alleen precies die, die, die ene baan die je voor ogen hebt. Maar als ik het goed begrijp. Heeft het ook je, je talenten die dan onderliggen, liggen. Dus veel meer de breedte. En, en, en, en uh, je smaken, je voorkeuren. Waar je eigenlijk ook zou kunnen gaan zoeken. Ja, er zit, er zit een onderdeel in de, en dat heet kleurbekennen uh, kleur baan herkennen. En dan ga je kijken van wat, welke kleuren horen er bij mij. Dat zijn je persoonskenmerken. Um, ben ik meer naar binnen gericht, ben ik meer naar buiten gericht uh, ben ik meer rationeel, ben ik meer emotioneel werk ik, werk ik graag met mensen ben ik... nou, dat komt er allemaal uit mm -hmm. um, gaat, uh, zeker on online op de site gaat, gaat, dat, gaat dat heel makkelijk en dan krijg je ook een overzicht van welke banen horen daarbij, uh, als ik zo in elkaar zit waar moet ik dan op passen bij sollicitatiegesprekken en zou het dan kunnen zijn oh, ja. dat ik uh, in, in salarisgesprekken en salarisonderhandelingen misschien wat minder assertief ben en wat minder voor mezelf opkom die dingen zitten er allemaal in, dus je deed ook gewoon op over jezelf kennen. Ja, dat is ook nog zo moeilijk. Salaris Ja, dat is hartstikke moeilijk. Oh, ja. Ja. Oh, oh, oh, heb je daar nog een gouden tip voor? Uh, ja, heel goed inschatten hoe je ervoor staat. Maar ik kan me wel voorstellen dat je wat voorzichtiger gaat worden... als je, als je, als je ja? 180 concurrenten hebt gehad, noem ik ze maar even... en je zit daar in die eindronde. Ja. Ik begrijp het. Maar je zit er niet voor niks, dus je mag ook wat vragen. Ja, ja, ja. Dus reëel, maar jezelf ook niet uit marktprijzen, maar ook niet, uh, niet helemaal... Die je ook uh, niet onder, ondergeschikt maken. Want als, nee. je, als, je, als, je, als je te laag gaat zitten daar met denk salaris, dan je... denken ze, Nou, misschien is, het is... Niet, dat niet zo... Dat kan ook twijfel ja. oproepen. Dus oh. het, het, het mag ook wel stevig staan, Aan ja. de lijn hebben we Gerrit. Uh, Gerrit, hallo. Ja, hallo. Met uh, Gerrit Groenveld uit Britten. Hallo. Hallo. Uh, het gaat over droombanen, droombaan, hè? Ja. Nou, denk ik dat... Nou ja, dat is haast niet te verwezenlijken. Maar ik ben met 15 jaar begonnen bij de toenmalige Postcheck en Giro-dienst in Arnhem. Ja. Dat is misschien voor jouw tijd geweest, die naam. Maar dat is later postbank geworden en nu ING bank Ja. Nou, en uh, nou vind ik de praat over droombanen, maar eigenlijk is een, een droombaan is met je collega's, dat is eigenlijk 80% van je werk. Hoe je met je collega's omgaat en. Jij met je collega's. Is dat zo, Evert? Dat, dat, ook? Dat, dat, dat, dat, dat vergeten de mensen vaak. Hè? Dat, dat, het is maar carrière maken. Maar je moet je toch ook prettig voelen in je baan. En ik heb ook heel leuk gewerkt daar altijd. En, en heb, je, heb, een, heb je nog contacten gehad uh, nadat je daar niet meer werkte, Gerrit? Met je collega's? Ja. Ben je daar vrienden, ja, vrienden ook nou, wel? Ja. Ja. ja, het is nou een hele andere tijd natuurlijk, hè? Ja, het is, het is een hele andere tijdgeel. Maar ik, uh, ik, ik kan me er wel heel goed in vinden. Er zijn, er zijn mensen op de, die. Uh, die ik spreek en die zitten al twaalf maanden, 24 maanden lang zonder werk. Ja. En ja, ei eigenlijk ja. op basis van, van wat jij zegt... Hè, van samenwerken, ja. samenwerken, samen dingen realiseren... samen dingen tot stand ja. brengen... Ja. Eh, maar ook de gezelligheid die je hebt onderling. Nou, dat ja. is zo relevant. Dus mensen die wat langer zonder werk zitten... geef ik meestal dat advies... ga vrijwilligerswerk doen. Sluit je ergens bij aan. kom ja. hè, de, Voordat je het weet zit je in, in, in je isolement. En, maar maar ja. geniet ook van het samenwerken en, en het collegiale. Ja, je moet het ook een ja, beetje ja, omarmen ja. Mm -hmm. ja, ik denk dat je daar wat meer aan aan moet besteden van hij, ook hoe je met je collega's omgaat. Ik doe ook vrijwilligerswerk af en toe. En, en, en, ja, ik heb altijd met zoveel plezier gewerkt. He, dat, dat, dat, ik, ik, ik heb weinig opleiding, alleen maar lagere school en een paar jaar mulo. Toen heette dat toen of zo. En, en, ja, ik ben natuurlijk ook wel mooi ingerold, want er was werk zat. Maar hoe je dan met je collega's omgaat, ik heb 43 jaar gewerkt, maar nooit met zagerij of zo. Mooi is dat. En en dat en dat is zo fijn. En tegenwoordig worden de mensen zo opgehitst om carrière te maken. Ja. En, en ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is een beetje eng aan het worden. Dat zo voelt het bij mij hoor. Ik, ik, ik, begrijp, ik begrijp wel wat je ik begrijp wat je zegt. Ja, dat, het lijkt wel of iedereen ik weet niet wat moet presteren. En er ligt een hele grote druk van een prestatiemaatschappij. Ja. En dat, dat wekt de illusie dat je, dat, dat je het alleen maar goed doet als je ik weet niet wat presteert in je werk allemaal. En, ja. ja, dat ben ik wel met een je eens. En, Volgens mij zit daar zo langzamerhand ook wel wat verandering in te komen. En gaan mensen wat meer kijken ook naar, naar duurzaamheid. Naar, naar de inbreng van het werk wat ze doen. Naar ja. uh, het maatschappelijk relevante van dat werk wat ze doen. Uh, ik geloof wel dat daar dingen aan het veranderen zijn. Dat hoop ik van wel voor, de, ja, voor mijn kinderen. En ja, kleinkinderen ja. uiteraard, maar hè, en, en misschien wel van u ook wel. Maar... Het is een, zo, zo, ja, zo hard en, en, en ja, in die tijd was het echt gezellig. Ja, je moest ook wel werken, dat ja. <laughs> dat, dat, dat, uh, dat hij sowieso, maar ik, ja, ik, ik, ik, ik vind dat die, die accenten tegenwoordig van mm. carrière maken. En wil je carrière maken, nou, dan moet je misschien wel eens met de ellebogen werken. Nou ja, dat klinkt dat, dat, dat, dat misschien cynisch, maar dat, dat, dat zo'n sfeer wordt gecreëerd. Ja, nee, ik, ik kan me dat uh, heel goed voorstellen. Ja. En Ik herken me ook wel in wat jij je zegt, Evert... Um, dat je heel erg op kan gaan in je werk... en dat dat gewoon ook zo het ding is... waar je uh, jezelf heel erg mee gaat identificeren. Dat je je baan wordt... Ja. In, in, in, in, in, dat, dat, dat wordt heel erg één ding Met het als gevolg. Dat als die baan wegvalt, ja. val je eigenlijk ja. zelf weg. Ja. En, en je, dat is ja. heel ja. gevaarlijk. Ja. ja, en dat is natuurlijk wel heel... Erg met die uitzendkrachten. Uh, in die tijd ging je met het bedrijf meegroeien. Ja. En je groeide ook in het bedrijf. Je had er hard voor. Hoe lang heb je, Ook nou, je zei het geloof ik dus straks, Gerrit, maar ik ben even kwijt. Hoe lang heb je bij uh, de postcheck Giro gewerkt? 43 jaar. 43 jaar. Ja, ja. Krijg je dan ja. een lintje als je weggaat? Nou, een afscheidscadeau en uh, een horloge. Een horloge? Een groot horloge. Ja. Nou ja, dat was allemaal heel leuk, hoor. Dat, uh... hey, ik ben 11 september 1961 begonnen. Dus toen ik 40 jaar was, was het 11 september 2001. Ja. Maar ja, dat was ook heel wat bijzonders natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen... Maar ja, dat terzijde, maar... Uh... Nee, dat vind ik heel knap, ja. hoor. 43 jaar ja. bij uh, één werkgever vind één, ik uh, indrukwekkend. Bij één baas, ja. Ja. Ja. ja. Gerrit, hartelijk dank. Ja. En een goede uh, nacht. En een goede nacht aan jullie. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Oké. Okay. Dan, Dag. Even, we hebben nog een. Uh, iets meer dan een minuut. Heb je nog een, een gouden tip voor mensen om, uh, om op het goede spoor te komen? Los van de website, noem we hem nog een keer de jobnavigator.nl. De, de gouden tip om aan het werk te komen als, ja. je, als je zonder werk zit op dit moment? Ja, dus of dat... misschien als je denkt: ik moet toch, ik wil toch iets anders gaan doen. Ik wil toch iets anders ja, ja, ik heb. Um... Bij, bij, ik wil toch iets anders doen. Dan heb ik altijd zoiets van. Ga doen, ga doen, ga doen. Want de, straks als je, als je. Als je straks 80 bent of 85. je zit op de bankje in het park. En, en je denkt eens terug. Ja. En, en je, je zit dan te denken aan al die dingen die je niet gedaan hebt. Dat is hem ook niet. Je kan maar beter maar wel gedaan hebben. Dan ja. heb je dat in ieder geval meegemaakt. En eh, wat is gouden tip? Uh, ja, je, je moet je in ieder geval onderscheiden. Als je die arbeidsmarkt gaat op dit moment. Dus je, je moet je. Moet je Kop laten zien, je, ja. moet je, je, je moet je netwerken goed in orde hebben. Je moet afhankelijk van het soort baan, zal je LinkedIn-profielen nooit moeten hebben. Oh ja, niet voor alle soorten banen. Of sommige baan, als je, winkel, je winkelverkoop of zo wil, dan moet je gewoon de winkel binnenlopen. Dan hoef je geen LinkedIn te hebben. Uh, ja, die dingen, die dingen op orde. Ik denk dat dat hem is. En, en social media op het ogenblik is. is ja. Ja. Heel belangrijk. Evert, dankjewel. Uh, uh, ik noem je boek nog een keer Droombaan of Brood op de Plank. Uh, wijs adviezen, dankjewel daarvoor. Na het nieuws van drie uur gaan we de natuur in. Ik ga praten met een boswachter en met een holbewoner en met een bioloog. Ja, dat wordt nog een spannende komende twee uur. Tot zo.